Dit is doorald negens met het NOS-journaal. Translink, het bedrijf achter de krant. Translink gaf de gegevens door op verzoek van de dienstuitvoering onderwijs DUO. Die onderzoekt of studenten frauderen met de studiebeurs... door verkeerde adresinformatie op te geven. De Amerikaanse president Trump is niet van plan... om zijn militairen uit Afghanistan terug te trekken. Hij vreest een machtsvacuum waar Al-Qaeda en IS van zullen profiteren. Tot nu toe was Trump fel tegenstander... van de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan... Trump laat minister van Defensie Mattis bepalen of er extra militairen naar het land moeten. Er zijn er nu 8000. Nederlandse truckers slaan alarm over de haperende tolkastjes in België. Doordat die niet goed werken worden honderden vrachtwagenchauffeurs ten onrechte bekeurd... zegt branchevereniging Transport en Logistiek Nederland in de Telegraaf. Volgens TLN doen de registratiekastjes het soms niet... en krijgt de nietsvermoedende chauffeur vervolgens een boete omdat hij geen tol heeft betaald. Het zou om vele honderden bekeuringen vanaf 1000 euro gaan. Minister Schulz zegt in de krant dat ze op de hoogte is van de problemen... en dat ze die bij de Belgen heeft aangekaart. Bij een aardbeving op het eiland Ischia bij Napels zijn twee mensen omgekomen. De beving had een kracht van 4,3. Een vrouw werd bedolven door het puin van haar eigen huis... en een andere vrouw werd geraakt door brokstukken van een kerk. Zeker 25 mensen raakten gewond. Op Ischia zitten nu veel toeristen... In het botleggebied heeft gisteravond een grote brand gevoed in de Esso-raffinaderij. Dikke rookwolken dreven boven het gebied. Er is niemand gewond geraakt. Rond middernacht was de brand onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer in het Noordoosten. Eerst kans op mist. Verder vandaag zonnig. Bijna overal droog. 19 graden wordt het op de Wadden. En zo'n 25 graden in het zuiden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het nmz Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 Rotterdam-Den Haag... tussen Den Hoorn en Rijswijk Centrum gaat het langzaam. Een kapotte vrachtauto op de A12 Arnhem-Den Haag... tussen Bunnek en Oude Rijn, 3 kilometer file. Een ongeluk op de A15, Rotterdam bij, vanuit Gorkem bij Sliedrecht-Oost staat vijf kilometer. Vertraging is een kwartier. En naar Den Haag op de A44 vanuit Leiden bij Wassenaar, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 En wil je meer kijken in de studio, dan ga je naar www.zfm-live.nl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 De, de bent uit de jaren 80. We hebben het over toontje lagen. En ik heb stiekem met je gedanst. DFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Voor de eerste baan vandaag schaak ik wel live over naar het circuit zandvoort, naar Willem van Dinsen. Want het hele weekend staat het uh, circuit in het teken van de DTM. En volgens mij is er alweer het uh, een en ander vandaag gebeurd. Uh, Willem op het circuit. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, ja dat klopt uh, Rob. We hebben al een aantal uh, races gehad, uh, onder andere de Audi TT uh, Cup. Uh, we hebben gehad uh, Formule 3 race, uh, die vandaag twee races rijden, en we hebben gehad uh, de Euro GT series. Nou, laat ik even beginnen met de uh, Formule 3. Een wat saaie race. Uh, is, uh, ...vertrokken voor een uh, race over 35 minuten... ...en eigenlijk was de finish uh, aankomst dezelfde... ...als waar ze 35 minuten daarvoor uh, vertrokken. Uiteindelijk uh, winnaar was uh, de Brit uh, Callum-Ellert... in uh, tweede plaats uh, de Brit Hughes uh, ...en derde hadden we uh, Lando Norris, het grote talent. Norris had wel Paul precision uh, getraind... ...maar die had uh, tijdens een... Uh,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 Max Verstappen, die vandaag hier ook aanwezig is, wat bij op de doet. Die ook de beker gaat uitrekenen aan de winnaar van de dtm race die een kwart voor drie van start gaat. Ja, hij heeft ook nog een handtekeningensessie zojuist gehouden, waar weer een hele grote opkomst op was. Gek natuurlijk weer daarom te maar ja, dat maakt het wel extra leuk, zo'n dag natuurlijk. Ja, en hij gaat in de, in de cabrio nog rondrijden, Willem. Max? Ja, ik ga zo het dak openzetten. Ja, ja, ja. ja. En dan krijg je achter de stuur. Ik zag de foto al. Ja. ja. ja mooie auto. Oh. Petten ophouden. Anders branden. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat zijn de dingen wat ook op de programma staat. Bij. Gisteren was hij nog actief in een, zeep, een zeepkist in Valkenburg. Nou, altijd leuk om die Kouwberg af te reizen natuurlijk. Met zo'n uh, uh, zeepkist. Over de hij daar zelf niet... Gedurende kan hebben we wel wat spannende dingen gedaan, zoals quarter racen, jet ski racen.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 dus, ja, bij mij staat namelijk kwart over drie. Dat is ook kwart over drie. Nee, ik ben in het kwart voor drie. Uh, uh, dan mag ik er krit op. Ach, wel <laughs> oh, vandaag. vandaag. Nou, dan gaan we je zeker bellen. Ja, nou, <laughs> Oké. Okay. Nou, op, op een gegeven moment uh, weet je niet dat de hele tijd schijnt uit. Maar uh, dank je voor de correctie. Nee, helemaal goed. Nee, dan houden we de spanning er nog even wat langer in.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 Alsof het zomer is in Zandvoort. Met op dit moment 19 graden op de thermometer. Maar goed, een behoorlijk ook trouwens. Maar het is wel zomer. José de Rico Orië en Roy Reyes del Sol. Zie je de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 Zo'n klassieker uit de jaren 80. Go West, En we close our eyes. Zo dadelijk gaan we kijken naar de wedstrijden in de, de, de Eredivisie. De wedstrijden die afgelopen vrijdag zijn begonnen. één wedstrijd. En zaterdag drie wedstrijden. Op dit moment twee wedstrijden gaan we. Daarover zometeen meer naar deze van Clean Bendits. She works night by the water. So far away from her father's daughter She just wants her life For a baby You well prepare, and no, mama, you never said, tear car. You have said things here and to here, and you give the you love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, the pops disappear in a bar, can't find him nowhere. Steadily, your workflow every everything you know, so you're not know, stop Not time, no time for your dear. Yeah. Now she got a six year old, trying to keep him warm, trying to keep all She tells him, ooh, love. Sampol ook mee doet. Maak de plaatje dan net weer even af hè. Dat is voor clean Bennett. Weet je van alweer weer uh, heel veel maanden geleden, joh daar racen bij Sapport op zondag. Ja, het is zover. We gaan kijken naar de wedstrijden in de eredivisie.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 En dat zeg ik omdat uh, één ploeg wel heel veel aan, aan het scoren is uh, op dit moment. Want we hebben het over uh, Ajax. Nee, niet de scorende ploeg. Tegen FC Groningen, daar staat het nog 0 tegen 0. Nou, maar we hebben het over. Jij hebt het natuurlijk over FC Utrecht. Ja. Ontvangt thuis Willem 2. En uh, de tussenstand na 12 minuten is 2 tegen 0. Jeetje, en om uh, kwart voor 5 krijgen we twee wedstrijden. Ja, dus is wat anders? Ja, Breda tegen PSV.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 was me and not you, baby. I was misled by the player in the I didn't know I was falling. Do you love Ook weer zo'n uh, disco klassieker uit de jaren 80, deze van Windjammer. Je ze met Tossing en Turning. Cfm, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Hey, we schakelen weer uh, live over naar het circuit Zandvoort. Vanuit de grid is hier uh, Willem van Dinsen. Ja, goedemiddag. vanaf uh, een uh, over de uh, grote circuit Zandvoort. Uh, ja, we dus, zijn. Uh,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 En op de tweede plaats zijn merkgenoot Marco Wietman, Duitser. Derde, de Belg die gisteren derde eindigde in de race en op het podium stond. Maxi Martin. En op de vierde plaats hebben we Tony Green. Die rijdt in een Audi. En vijfde is het de winnaar van gisteren. Timo Koch, die ook in een BMW rijdt. Kijken we even naar de... Leiders in het uh, klassement, hoe die zich gekwalificeerd hebben. Gisteren heeft René uh, rust. de leiding overgenomen in het klassement van uh, zijn merkgenoot, uh, de Zweed. Uh, ja, jeetje, <laughs> Matthias, extreem... Het verschil is twee punten. de René Rast, leider in het dus uh, heeft zich gequalificeerd op een zesde plaats. En uh, Matthijs uh, die kwam niet verder als een twaalfde plaats. Die helemaal niet verder kwam, dat was uh, Paul Di Resta in een uh, Mercedes. Paul Di Resta. Drie weken terug uh, reed hij nog voor de Lijn de Grand Prix van Hongarije. Vanmorgen met de kwalificatie had hij technische problemen. Wist er half ook geen uh, ronde te rijden. Start daarom van een achttiende plaats. En het vermoeden is dat hij vanuit de pit gaat starten. Ja, Willem, dat dachten we gisteren nog even met de kwalificatie. Dat dat met de timing van de BMW mogelijk te maken zou hebben. Dat ze de top 3 bestaten. Maar hij rijdt vandaag dus wederom. BMW, BMW, BMW. Ja, wederom BMW, BMW. Maar gisteren hadden we nog wel een. De lijstafvoerder uh, op dit moment, uh, René Rastia, die voelde zich uh, erg uh, benadeeld en opgeafd. Je krijgt daar nog een waarschuwingsvlacht van de wedstrijdleiding uh, voor ook. Dus er eerst ook wel wat uh, spanning uh, tussen de koers, dus onderling uh, het wijzen en het uh, ja, naar elkaar wijzen van... Uh, ja, jij doet dit uh, wat niet door de boog kan en jij haalt altijd. Maar goed... Uh, we gaan straks om kwart over de van starten en dan gaan we zien wie uiteindelijk vandaag te snelst gaat zijn. Ja, als we dan eh, niet alleen eh, naar de race kijken, maar ook gewoon eh, naar de algemene sfeer op het eh, circuit, hoe kan je dat omschrijven vandaag?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 Er zijn natuurlijk ook een aantal Duitsers bij. Nederlanders eh, ook eh, volop aanwezig. Een groot deel van de Nederlandse race ja, die houdt deze pauze voor het Zandvoort. Want die zijn de koffers en het pak om volgende week naar het uh, Spa-trampotje aan gaan. Waar Max Verstappen dan weer in actie gaat komen. Ja, dat gaat een hele mooie race worden. Dankjewel Willem voor dit moment. En straks komen we uiteraard in de tweede uur bij je terug.